is de beschikbaarheid van hulp nu afhankelijk van het zittende kabinet. Maar het voorkomen van zelfmoord is zo cruciaal... dat het een wettelijke overheidsplicht moet worden, zegt hij. Demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken... heeft overwogen om zich definitief terug te trekken uit het kabinet... toen ze anderhalf jaar geleden ziek was. Ze trad toen tijdelijk af en dacht twee à drie maanden uit de running te zijn... In een gesprek met het radioprogramma Met het oog op morgen... dat vanavond wordt uitgezonden... zegt ze dat ze toen het langer ging duren overwoog om helemaal te stoppen. Dat ze dat niet heeft gedaan komt doordat ze na gesprekken met artsen en collega's... tot de conclusie kwam dat het juist ook goed was voor het herstelproces... om zich weer meer op haar werk te richten. Het RIVM maakt zich zorgen over de naleving van de coronaregels. Van de mensen met klachten zegt de helft thuis te blijven...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 Het RIVM zegt wel dat het cijfers vertekend zijn omdat mensen met griepverschijnselen nu sneller bij de GGD worden getest dan bij de huisarts. Het weer vooral in de zuidelijke helft veel zon, elders ook wolkenvelden en in het noorden kans op een bui. Het wordt een graad of zeven. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar files zonder al te veel vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roedevarensveen, 3 kilometer met 10 minuten oponthoud. A7 is aanstad richting Hoorn tussen Purmerend en de van Hoorn... 3 kilometer met daar 10 minuten vertraging. En op de A10 de Ring van Amsterdam, langzaam rijden tussen Landsmeer en Koentunnel, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 zijn de punten die aangedragen kunnen worden. En als iemand vindt dat hij vier keer moet klikken... voordat hij bij de raadsvergadering is... en hij geeft aan hoe het sneller kan, is dat, is dat handig? Nou, dat heeft niet zo heel veel met deregulering te maken. Nee, daarom dan... Dat is echt een kwestie van het steeds verbeteren... van de dienstverlening van de gemeente en dus ook de, de site. En daar ja, wordt met ook hard aan gewerkt. Dan kom je dus toch weer terug op, op de regelgeving. En um, dan ben ik zeer benieuwd wat, daar, wat daaruit gaat komen. Ik ook.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 Ja, dat ging heel snel, die, uh, die APV-wijziging. Uh, ja, dat hebben we toen binnen een, uh, een dag of vier kunnen regelen... Uh, ja, dat de gemeenteraad nou, daar ook volop achter ging staan. Op zich is dat, uh, is dat snel geregeld. En uh, daarna hebben we ook niet zoveel lachgas meer kunnen kopen op de boulevard. Dus, uh, ik weet niet waar jij je behoeftes hebt, maar... Uh, <laughs> het, uh, <laughs> nou, ik kan u vertellen, uh, tussen uh, het schuitengat en de rotonde... ben ik vier keer aangesproken of ik wat wilde kopen Maar volgens mij lag jij ook wel heel veel zonder lachen. <laughs> ja, dat is ook wel de bedoeling.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 Een zoekopdracht heb lopen op Google. Ja. En daar zoek ik dagelijks op, op Zandvoort. En als je dan een dingetje ziet wat in Zandvoort gebeurd is, dan wordt het meteen uitvergroot tot aan de Leeuwarden Courant, Limburg <laughs> Courant. Want, ja, dat, want dat is het is nieuws. Het is inderdaad zo. Als je kijkt uh, als het mooi weer wordt en er staan drie auto's in de file, dan staan hier alle uh, uh, uh, landelijke nieuwscenters al. En de laatste was RTL weer op bezoek. Ik zeg even nieuws, verzin nou eens even iets.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 Ik heb wel een uh, passend muziekje, denk ik. Het tweede gedeelte van Goedemorgen Zandvoort praten wij nog steeds met de burgemeester Molenburg. En we hebben een stukje gedaan over de deregulering. En een stukje over coronaperikelen, waar we het ook weer een beetje oppakken. Uh, er, u heeft een interview gegeven op 25 februari over terughoudendheid over het openen van terrassen. En dat u dat uh, niet lokaal geregeld wil zien, maar landelijk. Uh,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 Ik... Het is niet gefundimenteerd. Uh, het is daar en daarom gebeurd, dus wij vinden dat. Nou, ik zat laatst te denken, dat, dat is heel erg het woordje gewoon. Dus mensen zeggen van ja, maar uh, je moet gewoon dit of je moet gewoon dat. Maar in deze tijd is niets gewoon. Uh, nee. We hebben met een, met een hele bizarre set maatregelen te maken. Een hele onvoorspelbare situatie. En over alles wordt heel goed nagedacht. Mm -hmm. um, en ja, niets wat we doen uh, is niet onderbouwd. Of, uh, maar alles wat we doen is wel in ongewone omstandigheden.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 Maar ik verwacht dat het een, een, een, een, een, een, misschien zelfs een, een vroeg in de ochtend wordt... voordat ik <laughs> uh, uiteindelijk mijn rekeningen uh, onder de uitslag kan zetten. Al die stembussen worden leeggegooid ja. in de hal van het raadhuis... en dan gaat iedereen uh, sorteren. Ja, <laughs> nee, het is in dit geval in de maar. Uh, <laughs> dat is groot genoeg. <laughs> ja. nou, dat, dat geeft dus wel een logistiek probleem. Want je moet wel de ruimte hebben om ja. uh, te kunnen werken. Ja. Mensen lopen uren met zo'n uh, ja. zo mondkapje op.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 Listening to Bucko Wins Do, do, do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 Nou, tennisclub, die weet ik ook, dat heeft mijn vader aan de oprichting. En is, is ooit met een stel andere mensen begonnen met tennis hier in de, zon, in de Bij de, in de Schelp, daar lagen twee baantjes. En, daar, die, en er zijn toen aan de hand de mensen die uit Indië terugkwamen. Daar de, ze hebben daar een, een logies gekregen. En die zijn toen aan de hand over heel Nederland. En toen was meneer Bauer, de directeur daar, van dat...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 En ja, dit jaar hadden we even nog steeds niet, maar er wordt wel iets georganiseerd. Maar ook dat we echt weer een weekend krijgen, is nog onbekend, maar dat horen we binnenkort wel. En er komt gelukkig een nieuwe sportschool. En daar staat sommers echt op verlegen. Dus dat komt er weer ook aan. Ziet er weer positief, uit. natuurlijk? Ja, die... Uh...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 Ik ben zelf een lid geweest van de Kennenberg uh, Golf en Country Club. Ja, dat ben ik nog steeds. Nog hè? steeds lid? Uh, ja, ja er gebeurt niet zoveel op het ogenblik hè? Nee, nee, ik wil ook niet spelen op dit nu. Dus dat, dat komt goed, dat er goed uit, maar <laughs> ik, ik, ik ben net nou, een county-lid, dat je gewoon een soort T-lid bent eigenlijk. Mm -hmm. want ik speel niet meer, hè? Want je weet, je, je kent me persoonlijke omstandigheden. Ja? Ja. Ik, ik ben niet erg snel ter been. Nee, maar de, uh, de, de, de golfclub ligt nu uh, een, een beetje stil omdat er allerlei ja. coronamaatregelen zijn. Dat geldt voor, uh, voor de golfbaan in het, uh, in het circuitterrein natuurlijk ook. Uh, ja. Over dat terrein gesproken, uh, u bent ook lid van de sportraad geweest een hele tijd. Ja. Toen is dat toch ook al de sprake geweest? Ja, want toen was het dus ja, het, het grote probleem is, het zou mooi zijn als je weg zo. Het helemaal helemaal slaan. Bogen worden mm -hmm. achter het terrein van de kermen. Maar ja, dat is, ligt erg gevoelig, het beschermde gebied. En de kermen voelden ook niet veel willen een stukje te verkopen daar. Dus er zou nogal een lange strijd worden. Het zou natuurlijk een ideale oplossing zijn. Maar ik, ik weet uit, uit, uit goede bron dat ze daar niet staan te trappen om dat te verkopen hadden gemeente. Nee, toch, uh, toch zijn er allerlei initiatieven die die kant op gaan. Hè? Uh, uh, de ondernemers. Ja. Uh, de... Vereniging Bedrijf Terrein Noord, die, die, die wil daar ook heel graag heen. Ja. Uh, er wordt een er wordt woningbouw gepleegd. Dus eigenlijk is, is er een beetje noodzaak toe. Dus uh, zou men de Kennerme kunnen overwegen dat toch uh, te verkopen? Nou ja, we hebben natuurlijk ook, en dat vergeet er ook bij, het, het beroepsrijdentje parcours verloren, mm -hmm. grijpt ze er ook aan. Nou, dat ook, er zijn al vele dingen op, op, op, op stuk gegaan. En dat die dat, dat gaan afstaan aan de gemeente Zandvoort is nog een, een, een groot raadsel. Dus een kwestie van afwachten. Maar ja, alle projecten zal duren wat langer, hè? <laughs> ja. Dus, ja daar, we er wel rekening mee. daar raakt u wel een politieke uh, uh, snaar aan. En, uh, we gaan volgende week weer commissievergaderingen doen dus en zij ook weer een toekomstig plan uh, uh, openbaren waar we het nog over gaan hebben straks. Um, ook koninklijke HFC. Ja. Nou, ja, nu is het natuurlijk niet stil. Maar het gaat gelukkig weer op komende week. <tom> <tom> ja. En dan kunnen we daar weer op het dat wel een uitje elke week. Ja, nou, u bent vaste gast op de businessborrel. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat, dat hoef je. En wat, wat beleef je daar zo op zo'n borrel? Nou ja, er zijn altijd gastbrekers. Dus Als we het een keer doen het ene keer in de in de winterbaan van september tot, zeg maar, tot eind mei. En dan in de zomer, uiteraard wordt het niet, nauwelijks gevoetbald, dus dat wordt het niet gedaan. En dan krijgen we nog afspreken. want had hele adem gehad, bijna nog heel Nederland. En uh, dat, dat is enorm succesvol. Maar het ja, is wel een, een grote moeilijke punt is om elke keer weer sprekers uit te nodigen. En ze doen het bij de AFC bij de op Prodeo. En dat is natuurlijk ook een. Uh,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 En dan uh, komen die bij ons uh, trainen. Nou, nou dat, uh, dat doet uh, ja. in goede harmonie. Ja. Uh, ja ik wil nee. terug naar de radio, want daar bent u natuurlijk ook uh, redelijk betrokken bij geweest bij uh, ja. ZFM. Ho Hoe lang is dat wel niet geleden? Nou, dat heb ik gedaan van uh, 2002 tot zeg uh, maar 2011. Ja, ne negen jaar gedaan, ja. Klopt, hè, dat, ja. was, uh, dat was natuurlijk ook een, uh, een heftige tijd. Hè? Er is van alles gebeurd. Ja. Uh, zijn er staan ook nog leuke herinneringen aan Sierveld. Uh, ja, ja het, uh, het gebouwtje waar we hier zaten, dat was altijd nog van uh, Leo. Uh, Leo komt zeggen, hij Ja. En die, uh, die, die wilde daar niet verkopen. Want ze hadden eigenlijk een hele plan van wat hij had over het gaststofplein. Maar ja, dat is onder allerlei omstandigheden veranderd. En dat konden we toen van een fantastische van een, van een, van een prijs, voor nul zeg maar, van hem overnemen. Nou, dat maakt natuurlijk je los. Want het haalt toch 6.000, 7.000 euro uur per maand. Die viel van ons af. Dus we kregen net de, de kosten voor de Elektra. Maar goed, die viel ook wel mee. Mm. Dus toen we wat gezonder ben. We kregen een beetje ja. meer geld. Je ja. hebt gezien dat al die lokalen, Haarlem, dat toch vrij groot was, is nu ook praktisch weggevallen. Heepsteden En we hebben ook nog al. dus een keer allemaal in zwaar weer. Maar gelukkig is er nog steeds. Dankzij, vooral moet ik zeggen, Rob.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 zat niet in de politiek dat ik ooit door de twee mensen dat was Leo Heidel en uh, de architect, uh, weet je ook weer niet aan, avond, wat op de Korsche Horscheid woonde, mm -hmm. bij de opwinding van, van, de, van de D66. Dus de eerste politieke ding heb ik meegemaakt uh, in, bij D66. In 1967 Dan hebben we hier ook afdelingen zonder gekregen die na de hand uh, met, uh, met, uh, met, met, met volle opstaan wel is gebleven. Maar gelukkig nu in de laatste jaren weer...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 er waren, geloof 30 mensen die kandidaat waren om, om, om lid te worden van dingen van, de, van, de, van de OPZ. Mm -hmm. Nou, die lijst kwam het is makkelijk bestanden. Ja, de ruime keus. Maar ja, het is heel droevig verlopen. Want toen kwamen we ook als grootste partij ook. Toen overleed onze nog nog de, grote man op de achtergrond ook, Carl En dan hebben we twee de mevrouw de Jonge... En die zag het uh, gebekvecht uh, in de raad aan. Het was een vrouw die, uh, die ook was ontmoet, moet in, in de kunstwereld erg belangrijk was. Die zat er niet zo zitten, die bedankt, die viel dus weg. Nou, en het het in totaal zijn al die leden, tot tien, behalve uh, ik dan, zijn allemaal verdwenen. En uh, nou ja, dus is er is natuurlijk moeilijk genoeg geweest. Ik zou, het is een slechte periode van mijn leven geweest.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 ik hoor wel, en ook, ook via onze vierde club, Jannie ook deelbaan, hoorde alles over de de en politiek. Ja, nou, dat, uh, we hebben het vorige week ook al met meneer Bichel over de, de club van zes gehad. Uh, het ligt een beetje stil, hè? Ja, de, de kou, hè. En, en alles is dicht. Maar, ja, uh, nou, dat, dat weer slaat wel op en daarom, <laughs> Dat we weer, weer hopelijk...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 Dus eh, ootdraaien kan ik ook niet meer, dus, dus dat is echt, mijn visie wel redelijk beperkt in, in mogelijkheden. Dus ik, eh, nou, ik vermaak me wel, zeker door die club waar wij samen voor mm -hmm. zijn, dat we zo één keer in de week bij elkaar komen en het zal doornemen. Dus de politiek wordt niet vergeten in ons. Nee, eh, ik heb ook eh, uit betrouwbare bron dat u ook nog wel eh, naar eh, Bloemendaal gaat. Ik? <laughs> Al, als, als er gespeeld wordt. Oh, hockeyclub? ja.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 En nog veel succes met de, de overige uitzendingen. en nou bespreken we, we gaan gewoon weer. Ik hoop het. Dank u wel. Oh, Oké, okay, Robert. Nou Dag.